Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Drie Nederlandse militairen in Libanon zijn een tijd vastgehouden door Hezbollah. Het zijn leden van het Defensieteam dat de Nederlandse ambassade in Beirut ondersteunt. Volgens Defensie waren ze routes aan het verkennen en werden ze in het zuiden van de hoofdstad opgepakt. De drie militairen zijn via het Libanese leger vrijgekomen en teruggekeerd naar de ambassade. Ze maken het goed. Het Amerikaanse leger heeft vannacht een aanval uitgevoerd op een raketlanceerinstallatie van de Houthis in Jemen. Volgens de Amerikanen stonden de Houthis op het punt om een raket af te vuren richting de Rode Zee. Gisteren hadden ze volgens de VS al een raket afgeschoten en die kwam in de Rode Zee terecht, zonder schepen te raken. De Houthi-rebellen vallen al maanden schepen aan die banden zouden hebben met Israël, naar eigen zeggen om de Palestijnen te steunen. Bij een Israëlisch bombardement op drie wooncomplexen in de Gaza-strook zijn zeker 17 mensen omgekomen. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Er zouden nog mensen vastzitten onder het puin en reddingswerkers zijn volgens WAFA bezig om hen eronder vandaan te krijgen. Het Amerikaanse mode-icoon Iris Apfel is overleden. Ze stond bekend om haar opvallende kleurrijke verschijning en haar grote brillen. Appvel werd in 1921 geboren in New York, studeerde kunstgeschiedenis en ging naar de kunstacademie. Ze was een expert op het gebied van textiel en antieke stoffen. In 2014 was ze onderwerp van de documentaire Iris. Epfel genoot op latere leeftijd bekendheid op sociale media en had bijna 3 miljoen volgers op Instagram. Iris Epfel was 102 jaar. Het weer... De ochtend begint droog en zonnig. In de middag meer bewolking en af en toe regen. tot 10 tot 12 graden. Morgen in het noordoosten af en toe zon. Elders meer bewolking en mogelijk regen bij 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. Goedemorgen allemaal, we Goedemorgen. zijn er weer. Goedemorgen. Wilco zit toch heerlijk in Thailand? Nou, lekker warm. En nu gaan wij dus gewoon uh, zijn uh, honneurs waarnemen. Zekers. Ja, maar dit is een prachtig, prachtige zonnige studio. Ja, de zon we die hebben die er kon... helemaal zin in. De zon is binnen. Zo is dat. Nou ja, We eindigen net met een liedje over dames, maar we gaan nu gelijk weer een liedje over dames beginnen. En we gaan we vanuit dat het nu ineens helemaal goed gaat. Van drukte op de vroege morgen. Ja. Maar wel heerlijke drukte. Ik het vind wel dit wel een, uh, een van haar beste nummers. Moet ik ja. zeggen. Lekker up tempo. En uh, ja, ze, ze was natuurlijk laatst nogal in het nieuws ook. Mm -hmm. uh, omdat zij dat toen uh, wat uh, bloed in het toilet gezegd Alleen dat mee een echte vrouw. En uh, het dus grappige is dat uh, Nicky de jaar gaat op gereageerd. Die is vandaag jarig. Oh. Dus daar gaan we nog wel even even over hebben. Ja, le leuk mens, maar ze is nog maar heel jong hè, Diggie de Jager. Ze is, uh, In ze twintig, is maar 26 pas 26 ja. pas. Maar die is, al, die is al zo gegroeid hè, als je gewoon ziet hoe, uh, hoe zij doet en hoeveel miljoenen volgers ze heeft. Ik geloof Oeh. het, zo'n veertien of zo. Nou, is Ik heb het net opgezocht allemaal, okay. gisteravond. Oké. Okay. <coughs> dus dat is heel leuk. Nou, wat ja. heb jij voor leuks te melden? Nou ja, het is uh, schrikkeljaar de, dit jaar. We hadden natuurlijk ja. een dagje extra. We moesten met ons uh, salaris ook een dagje extra langer doen, als het ware. En het is wel grappig, want de schrikkeldag is destijds ingevoerd door uh, Julius Caesar in 46 voor, uh, voor Christus. Dus het is al heel erg oud. nou dan vraag je ook soms wel eens af, waarom is er gekozen voor de maand februari? Ik ook zeggen nou, ja, maar waarom had februari überhaupt 28 dagen ja dat is ja. sowieso al vreemd nou dat hebben we uit uh, te danken aan de aan de romeinen voor hen begon het jaar in maart ah. dus ja gisteren is het dan 1 maart en te, dan is het ook de de het jaar van de romeinen zeg maar uh, uh, begonnen en het is wel grappig door middel van de het, het de de schrikkeldag kon in de tankstations in nieuw zeeland uh, uh, ...konden niet betaald worden. Ja. Want het hele software dat is van slag geweest. Ja, het lijkt wel... De eeuwwisseling, weet je nog? Dat was nou, ook zo'n gedoe. Millennium, hè? Ja. Dat was mooi. Hé, hey, en uh, nou, ik denk dat het je ook niet zal zijn ontgaan... ...maar uh, um, Joost, Joost Klein... ...onze inzending, hè? Die gaat als een mannen. Ja, hij heeft natuurlijk fans... ...of hij heeft aanhangers in... Uh, ...hoe heet het, in Duitsland... ...heb ik begrepen, en Oostenrijk en Zwitserland... En het schijnt al een van de meest gestreamde nummers te zijn... van de inzendingen van het Songfestival. Wauw. Dus wow. Nou, dat belooft wat. Dat belooft zeker wat. Zeker. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja. En uh. jij, Jolande, wat heb jij voor nieuws? Nou, ik heb hier nog een uh, trend. Ja, die, die, die doen we wel uh, in het tweede uur. Maar wel zaak van de Verenigde Staten... is na 55 jaar opgelost dankzij een commerciële DNA-test. Hey. En het leuke is gewoon, want er is dus, uh, dus een lichaam gevonden... In 1970, in een ondiep graf. En uh, ja, het was wel duidelijk dat het een moord was. <coughs> maar uh, ze wisten niet bij wie het hoorde. Maar nu blijkt dus dat uh, de in 1951 geboren Sandra Young te zijn. Dus ze was uh, 19. Mm. Maar uh, ze was al sinds 68 of 69 vermist. En uh, ze, het kwam eigenlijk erdoor... Er zijn steeds meer mensen die uh, online een uh, stamboomonderzoek doen... Hè? En dat zijn commerciële testjes. En dan kan je inzicht krijgen van waar je voorouders vandaan komen. Ik, uh, mijn broer heeft er ook een gedaan... dus daardoor hoef ik het eigenlijk bijna niet meer te doen. Mm. Je kan hooguit zien misschien dat je ouders vreemd gegaan zijn. <laughs> maar voor de rest, uh, hè, we komen uit hetzelfde nest. Dus uh, dat zit wel goed. Maar uh, er had dus iemand had zich aangesloten op, de, op deze databank. En de politie is ook aangesloten op die banken. En zo konden ze dus uiteindelijk de identiteit achterhalen van de stoffelijke resten. Ik denk dat ze waarschijnlijk een marker erop hebben zitten dat op het moment dat een, uh, uh, uh, uh, de, dus de resten van een uh, overleden persoon gevonden zijn... die stoppen ze erin. Uh -huh. En als ze dan we merken, er hey, daar daar komt iemand in die uh, veel overeenkomsten heeft met... dan gaat de politie gaat kijken van... Uh, oh, dat, uh, dan, dan kunnen we misschien toch eens kijken wie die persoon is die gevonden is. Okay. Dat is natuurlijk wel mooi. Hierdoor worden we waarschijnlijk wel wat cold cases opgelost. Uh -huh. Dus dat vind ik dan wel heel interessant. Ja. ja ik, uh, ik heb er wel iets mee met... Uh, Genealogie, gene, ja zo heet het, hè? genealogie onderzoeken. Dus nou, we gaan voor de, door naar de volgende plaat. En dat is een plaat die Marco uitgezocht heeft. Hey. Ja. Oh, dan doe ik wel de goede. Ik doe niet de goede omhoog. Oh, mag hem aan? We are young. Ja, goedemorgen. Dat is Pat Benneter met uh, uh, Love is the Battlefield. En het nummer, ja, ik weet het niet zo uit mijn hoofd, maar volgens mij komt het nummer uit 1983, 1984. De 80s aan het begin. Ja, het is uh, erg. Ja, dat mag, mag je niet zeggen als het hmm. is, maar het is wel een nummer die hoge ogen gegooid heeft en uh, terecht. Ja, zeker. Uh, ben je, is je, heb je het een beetje meegekregen, of hebben we het allemaal een beetje meegekregen? Dat uh, ja, elektrische auto's willen ze niet dat die opgeladen wordt tussen 4 ja. uur s middags en 9 uur s avonds. Het lijkt de trein wel. Nou. He, niet tijdens de spits gebruiken. <laughs> ja. Dus je, je kunt niet naar huis. Dus voor 4 uur of na 9 uur. <laughs> Ja, het zou wat zijn als er nou een signaal wordt uitgezonden. zodat alle auto's op dat moment gewoon stilstaan. Ja. En daar gaan we naartoe, naar die tijd, mensen. Ja, oh, wat ja, erg. ja het is toch heel bizar. Want uh, uh, ja, één op de drie straten moet op de, dan op de schop. Want in de meeste woonwijken in Nederland stamt het laagspanningselektriciteit. net uit de tijd dat alle huizen verwarmd werden met gas. Dus met andere woorden. ja, je kan er straks ook niet meer. De, uh, hoe heet het? Uh, uh, je warmwatervoorziening en dergelijke gaan gebruiken. Ja, dus dat, dat wordt dan gewoon, straks wordt gewoon de elektriciteit afgesloten ja, ja. in die tijd. Ja. Dan dus kan je ook niet eens even een nee. pannetje water opwarmen. Ja. Gas hebben we niet meer. We gaan nee. terug naar de middeleeuwen. Ja. Nou ja, de, de helft van de elektrische auto's. die worden bij thuiskomst uit het werk. aan de laadpaal gehangen. Dus nou ja, je kan pas na negen uur s'avonds. Dus voor veel mensen betekent dat dat, dat, dat, dat dus na s'avonds, pas na negen of s'nachts dat je je auto mag gaan opladen. Ik heb laatst heb ik dus ook een uh, soort podcast gehoord van uh, met, met van Rossum die die oh, gast, ja. En die had dus dan zijn dus, uh, auto van zijn zoon geleend. Oh. Nou, hij vond het een echt een narigheid ook. En uh, van dat je zegt, van, nou, dan sta je ergens, moet je gewoon drie kwartier wachten tot je auto vol is. Dat je gewoon benzine doet. Nou, je bent binnen, binnen vijf minuten ben je weg. Ja. Uh, als meest, meer binnen drie. En ik van, ja, dat is ook zo. En, en daar kan je dan zomaar iets van. Duizend kilometer meer rijden. En met hmm. die actieradius van die elektrische auto's is 300 nou, kilometer. Ja, nou, dan moet je weer aan de laadpaal. Ja. En dan ben je tijd kwijt. Want ze denken er ook altijd over: van wat zou je doen als je naar het buitenland gaat en je gaat daar een auto huren? Als je naar Zuid-Europa gaat in de zomer, je, gaat, je vliegt in Zuid-Europa, je komt aan, je gaat een huurauto doen. Ik ga geen elektrische auto doen, bewijzen van. Ik neem een gewoon een auto op. Uh, Elektriciteit. Oh nee, sorry. Nee, uh, benzine, ja. ja, ja. Kan, je, kan je tanken en dan kan je weg? Ja, maar als het goed is, staan die toch wel volgetankt klaar? Ja, dan wel, ja. maar als je onderweg bent ja. met de auto. Maar ik moet zeggen, het, het blijft ook gecompliceerd. Ik heb op een gegeven moment heb ik een keer uh, een proefrist geregeld voor een uh, Mirai. Dat was echt mm -hmm. een geweldige auto. En die, die ging op dat waterstofgas of zo. Oh, ja. Maar er, er waren toen... Ik, ik denk dat ik nu over een jaar geleden spreek. Ja. Toen waren er maar twee uh, uh, stations... waar je dat kon halen in Nederland. Bizar, hè? Ja, en het worden er waarschijnlijk wel steeds meer. Maar die auto, die was echt geweldig. Toyota was het ook. Toyota Maar die auto's die kosten echt ook... Uh, nou, meestal zo duur als zo'n Tesla. En ja. met zo'n enorm grote scherm voorin. En die weerkaatste eigenlijk... Uh, op de vooruit. Dus je zag heel groot, zag je waar je heen ging en waar je reed. En je hoorde hem helemaal niet. En het is wel de toekomst. Maar uh, ja, zo, zo dat waterstof. Ik, ik, ik heb echt het idee van. Nou, dat is dan zo'n heel klein pakketje van 3 bij 3 bij 3 centimeter. En die gooien ze ergens in, of zo. Mm -hmm. ik, ik ben mm -hmm. een beetje blond. Ik snap nee, het allemaal niet zo. Geef niet. Uh, het was wel leuk. Ik heb, ik heb er foto's van gemaakt. Ik ga je ze straks laten zien? Doe maar. Doe uh, maar. Uh, doe dat maar. zijn leuke dingen om uh, mee te maken. En het was het leuker dat. Uh, er was iemand uh, die, die had dat in de tijd van Ik hou niet van reclame maken. Maar goh, dit is wel een gave auto. En toen had ik daar voor de gein... Uh, en als je inschreef dan zou je iets kunnen winnen. Of, uh, of uh, die proefrit. En toen werd ik gebeld gewoon door hun. Of ik mm. een proefrit wilde maken. Ik dacht, mm. oh. Ja, dat had ik daar nooit verwacht. nou Dat was toch wel, uh, dat was wel een happening. Ik, ja. denk, ik heb het er nog steeds over. Oh, wat leuk. Want waterstof. Hè, dat, uh, ze willen ook dat het een alternatief gaat worden voor aardgas. En waterstof... Ja. Want we hebben de leidingen liggen al, waar de aardgas doorheen gaan. Daar hoef je alleen maar waterstof doorheen te doen. Dan ben je klaar. Dan ben je klaar, moet je nagaan. Maar in mijn wijk kan dat dan al niet. Maar, uh, want uh, onze wijk heeft, uh, dat is Duinwijk naast het station, daar uh, is helemaal geen gas. Het is helemaal een gasvrije oh. wijk. En ik heb inderdaad nu naar, uh, en natuurlijk, dat is degene die uh, de brandstof levert voor uh, onze verwarming. Mm -hmm. Ik heb toch wel een uh, schrijf naar hem toegedaan. Ik denk van, kunnen er niet een aantal waterpompen geregeld worden, dat we dan... Op die manier aardwarmte hebben voor de hele wijk. Maar oh. ik, heb, ik weet niet of dat kan. Oh. En het schijnt. Uh, maar ik heb zo van laten de knappe koppen erover nadenken. Ja. Ik ben daar een beetje een dom in. Dat geef ik oh er nee in. Wel, nee. Maar, en maar, buiten dat om het aardgas. Ik zie je mooi op zee. Zien we dus de windmolens staan. Dus jij krijgt. Daar, de wijk krijgt dan uh, elektriciteit ja, van, uit zee. Van de windmolens. Nou, een klein beetje maar zeg ik. Hmm. Dus nou, we gaan weer naar de muziek toe. Gezellig. En ik heb nu. heb ik, um, Nou luister maar eerst like it is Nelly Furtado, but I am like a bird. You're beautiful, and that's for sure. You'll never, ever fade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 all these years, years and it pains me so much to tell that you don't know De beurt, Nelly Furtado. en we zeggen: De beurt is in ieder geval geen meeuw. Hmm. Want ik vind een meeuw vind ik, uh, niet een, een vogel waar ik nou een liedje over zou gaan zingen. Uh, nee, ik vind het uh, niet aantrekkelijke beesten. Mag ik het daarbij houden? <laughs> ja, ik heb, ik heb ook wel eens afgevraagd: van, kunnen we ze eigenlijk eten? Ik bedoel, uh, er zit genoeg hmm. vlees aan, maar ze schijnen hmm. niet lekker te zijn. Ook oh, heb ik hem wel eens nou. gehoord. Nou, laat maar. Ja. Dat gaan we gewoon niet doen. Nee. <laughs> Hebben we het meegekregen? Femke Halsema krijgt tweede termijn als burgemeester van Amsterdam. Oké. Okay. Ja, ze mag nog eens zes uh, jaar burgemeester van Amsterdam blijven. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen weken uh, besloten. Hoe oud is ze eigenlijk? Uh, ze is 57. Oké. Okay. Ja, nou, ze ja, werd Nog in, een termijn en dan... Uh, ja. ja, ze werd in 2018 de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. De, dat zou ik al helemaal zijn vergeten. Oh, ja. Nou ja, er zijn steeds meer vrouwelijke burgemeesters. Ik mm -hmm. denk wel dat ze een beetje positief gediscrimineerd worden. Hmm. En ik denk ook wel... Uh, dat, uh, dat misschien uh, vrouwen... toch met sommige dingen misschien toch wel... wat empathischer zijn... en de boel beter kunnen lijmen... tijdens uh, nestie uh, raadsvergaderingen en zo. Er wordt natuurlijk altijd gezegd... Vrouw, uh, vrouwen zijn goede leiders. Want kijk ook bij de wieg... Uh, uh, uh, ze uh, geven geboorte aan hun kind. En onderwijl ze een kind in arm hebben. staan ze nog te koken bij de aanrecht. Ja. ja. Nou. ja dat is, uh, ze zeggen toch niet dat het multitask is. Maar we kunnen wel heel veel tasken. Ja. Ja. ondertussen wel regelen. Dus ja. Ja, daar zijn wij gewoon goed in. Nou. Dat geef ik ook eerlijk toe. Heel goed. Dus. Nou, houden het dus zo. <laughs> ik heb hier een grappig berichtje. Ja, we kijken altijd naar raar maar waar. We hebben hier een hele leuke berichten altijd. En uh, dat blijkt dus dat er in een van de kleinste vissoorten. Die heeft een signaal en die heeft een geluidssterkte van meer dan 140 decibel. En die vis heeft echt de grootte van een gupje, hè? <laughs> dat is wel heel grappig. En uh, hij is 12 mm lang, ja, dat klopt dus wel. En het is een Danionella cerebroem. En die heeft een speciaal orgaan. En Dat stelt hem dus in staat om snelle keihardklinkende pulsen af te geven. Mm -hmm. Vergelijkbaar met de sterkte van een vuurwapen, een sirene of een boorhamer. Oh. Dus je zit allemaal in de buurt zwemmen. En dan denk je echt, wat gebeurt hier? Nou, en ze hebben het eigenlijk ontdekt door het gebruik van microfoons en hoge snelheidscamera's, Want ze, ze gaan dus met een rib slaan ze tegen een met gas gevuld blaasje. En dat blaasje helpt hen om onder water te blijven. Dus blijkbaar hebben ze zuurstof van boven water nodig misschien. Ik weet het niet. Maar hij leeft dus in Myanmar, in troebel water. Mm -hmm. En hiermee kunnen ze met elkaar communiceren. En ze hebben ook wel gemerkt dat er zelfs... Bij het maken van geluid, dat er toch machtsverhoudingen zijn. Want uh, er waren acht mannetjes, die hadden ze met elkaar in een grote tank gezet. Ik vind het knap trouwens dat ze zien dat het een mannetje is, hoor, van 1,2 mm. Ik vind het heel knap. Ja, en uh, wat bleek is dat drie van hen voor dat geluid zorgden. en de andere vissen hielden zich stil. Dus ze uh, hebben het idee dat er een soort hiërarchie is. Dus nou ja, in de onderwereld zijn maar weinig dieren die zo'n hard geluid kunnen voortbrengen. Want ik vraag me ook af, want uh, walvissen maken natuurlijk ook geluid. en uh, zingen, maar dat is, ik weet niet of dat zo hard is. Dan hmm. hebben we het echt over 140 decibellen te Dat Dus meer dan toegestaan hoeveelheid. Uh, dus dan ben je bij Pops of In kroeg, hè? Nou. Want daar mag maar geloof ik 80 Hon of zo. Nou 100. 100. Ja, moet je nagaan. Dus uh, de, de, de, de dieren in hun omgeving. Die hebben misschien allemaal last van tinnitus nu. Ja. Zijn, <laughs> ja. ja. <laughs> Dat zou zo maar kunnen. Hè? Hmm. Dus nou, we, gaan, uh, we gaan zo naar het standwoord van nieuws. En dan, oh ja. Uh, en uh, we gaan eerst nog even één, uh, één nummer draaien. En ja. deze heb jij uitgezocht. Ik uh, moet even zorgen dat het goed gaat. En dan gaan we instarten. Jij mag me aankondigen. Alone, van hart. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's beach dark. toch even zeggen, mag het niet als, als radiopresentator? Het is prachtig. Ja, het is een heel goed nummer. En het leuke is, want dat is het leuke dat wij natuurlijk allebei bij de radio zitten en we hebben liefde voor muziek. Hmm. En ze hadden ook zo'n nummer, dat was Crazy on You. Hmm. En het is jammer dat ik die dan niet heb, maar dat was ook wel een beetje een rauw nummer. Maar Heerlijk. Ik, volgens mij was ik echt in mijn tienerjaren en het, uh, je had ook voor de rest weinig afleidingen. Je ja, had de ja. radio. Ja. En je had de top 40. Ja. En je had maar twee netten op tv. Ja. Dus hoe hebben we het volgehouden nou. al die tijd? Dat is echt <laughs> ongelooflijk. En dat je luisterde naar de top 40, zat je dan ook klaar met je gezette bandje in ja, ja, de ja, recordplay ja, ja. en pauze? Ja, ja oh, geweldig. Ja, ja, ja. En dan zo wegdraaien totdat iemand ja. begon te kletsen. Ja, Of dan je uh, bandje ging dan tussen die dingen. Oh. En dan moest je het helemaal weer goed maken. Ja. En dan hopen dat het geluid ja. nog goed was. Weet je wel? Of je moest het stukje je met zo'n. En zat je te yeah. draaien. Oh, oh geweldig. Opa, oma spreekt. Ja, heerlijk. <laughs> dat is geweldig. Maar we gaan dus nu... Het Zandvoort Nieuws. Het Zandvoort Nieuws. Ja, nou dan oh. vergeet het bijna. Want wij hebben het gewoon toch heel gezellig zo samen ja. hier in de studio. Maar uh, uh, ik heb, uh, het is al bijna Pasen. Mm. En er is uh, woensdag 27 maart organiseert Marlene Slagveer. In samenwerking met Plus Zandvoort een gezellig paasontbijt in de blauwe hey. tram. Leuk. En dan wordt dat met z'n allen genoten van een heerlijk ontbijt. Nou ja, ik, ik noem het bijna een brunt. Want nou ja, het begint van het is tussen tien en twaalf. En er wordt genoten van een heerlijk ontbijt. En er is ook nog een korte impressie over hoe Pasen gevierd wordt in Suriname. Hmm. Dus dat vind ik wel heel grappig. Nou, je kan je aanmelden via 023 en 3040 700. En uh, je kan natuurlijk ook, uh, als je daar langs loopt, kijken of er iemand is. Maar ik zie trouwens wel, ik loop daar af en toe wel. Want ik volleybal daar en ik zing. En, maar die Bali is niet altijd bezet, waarschijnlijk uh, de uh, s ochtends, denk ik. Dus dan kun je ook langs loop. Maar het is dus uh, 023, 30, 40, 700. En uh, pluspunt wens je alvast gezellige paasdagen. Heel goed. We moeten nog even geduld hebben. Het pasen, dat is volgens mij zondag 31 maart en maandag 1 april. Zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Nou, een ander nieuws. Uh, Zandvoort lijkt steeds meer in trek bij huizenkopers van ja. buiten de gemeente. Ja, Daar ben ik hier niet blij mee. Mm, dat valt af te leiden uit het feit dat vorig jaar binnen de regio alleen in Zandvoort de, hu de huizenprijzen stegen. Uh, in, nou, in Bloemendaal, dat is dan de duurste gemeente van Nederland, kostte een woning vorig jaar ruim een miljoen. En dat was zo'n 10% minder dan het jaar daarvoor. Kan je nagaan. In Halen en Heemsteden was een vergelijkbare ontwikkeling te zien. Alleen Zandvoort was een uitzondering in die regionale trend. Nou ja, ze merken hè, dat veel mensen Zandvoort hebben ontdekt. En ze willen ook graag bij de natuur wonen. En daar is Zandvoort natuurlijk. Uh, nou, dat heb je dus in Zandvoort is daar genoeg van. En uh, ja, nou ja, het is wel. Uh, op, en het is opmerkelijk. En misschien ook wel. Uh, nou ja. Een beetje nou, verontrustend wil ik niet zo zeggen. Nou ja, het is voor, voor onze Zandvoortse jongeren wordt het steeds moeilijk om hier in Zandvoort te blijven. Ja. En die willen eigenlijk wel graag natuurlijk in de buurt van, uh, van hun uh, jeugd opgroeien en zo. Mm. En ze willen misschien dat hun kinderen ook naar dezelfde lagere school gaan. Ja. En dat kan allemaal niet komen nee. meer. Dus dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Ja. Dus. Goed, ik heb nog een nieuwtje over uh, Zandvoort. Dat uh, Rotary is bezig met uh, weer een tulbandactie. Want uh, het schijnt dus wel zo... dat er meer dan 100 kinderen in nooit op vakantie gaan. Niet eens een dagje uit. En daar wil de Rotary verandering in brengen. En via u, luisteraar... want je kan dus een tulband bestellen... voor slechts 12,50 per stuk. Die is vers gebakken. En uh, vanaf, uh, je, kunt, je kan bestellen tot 23 maart. Dus je hebt nog even de tijd om te denken... van weet je, ik ga eerst even aan, een beetje aan de lijn. Ik kan straks die uh, tulband er wel weer in. Maar vanaf donderdag 28 maart... tot en met 30 maart zaterdags... kunnen de heerlijke tulbanden opgehaald worden bij Wijn aan Zee en uh, van Christy Gansner op het Stationsplein. Dat is naast het station. En uh, ja, er is een website, hebben ze zelfs gemaakt. En die heet www.tulbandactie.nl. dat dus vind ik wel leuk. Want ik, ik had slechts gegoogeld op Tulband en Zandvoort. Of deed Tulband Rotary. En toen kwam ik gelijk al op deze site uit. En het leuke is zelf, op die site zie je ook een foto van Carina Vera. Dat is onze razende reporter... die altijd ook bij Goedemorgen Zandvoort van alles uh, gaat uh, roepen. Dus ik heb het idee dat zij binnenkort deze actie nog wel... Uh, gaat melden tijdens Goedemorgen Zandvoort. Oh, kijk. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja. ja. En uh, kunnen we nog één uh, nieuwtje doen? Nou, is goed. Voordat we weer een goede plaat gaan draaien. De inwoners hebben genoten, tenminste degene die uh, meegedaan hebben... kunnen genieten van een wandeling over het circuit afgelopen zondag. Nou, we hebben hier de razende reporters, zie ik zo. Ja. Mee. Jawel. <laughs> Wat was je tijd? Uh, 1 uur en 10 minuten. Dat is echt te langzaam. Sorry. <laughs> ja, wat ik heb begrepen, een rondje is 4,29 kilometer. En uh, die normalite zou Max verstappen doen in 1 minuut en 3 seconden. Oké. Okay. Maar dus ik ja, heb hem gelopen. Een, een Grand Prix-tijd heb jij gewoon over die baan zitten lopen. Ja. Je bent gewoon, uh, hoeveel rond is het? 70, 73? Je bent 73 keer ingehaald door Max. Ja. <laughs> Ja. Nou, het, nou ja, als het maar leuk was. Je het het goed was weer. heel erg leuk. Maar ja. het, was, het was druk, het was droog en het was lekker weer. En uh, iedereen liep daar. Oké. Okay. Zelfs mensen okay. in de rolstoel. Nou, het was echt heel gezellig. Die rolden daar. Ja, die rolden okay. daar. Ja. Oké, okay. nou leuk. Ik ga ja. weer een, een plaat instarten. En dat wordt. Uh, Kijk of we hem al gaan horen. Hè. ook beëindigd. Eh, Marco heeft hem bedacht en het is dus uh, oh no, he said what van Nothing uh, but Thieves en van het album Dead Club City. En uh, ja, waar gaan we het nu nog over hebben? Ja, Want, uh, nou we hebben zoveel nieuws, hè? Nou, heb je het meegekregen? ASML, dat is de de chipfabrikant die zit in Eindhoven. Ja. En uh, die gaan wat vroeger Philips heeft gedaan. ASML gaat bij, helpt bij woningbouw uh, vanwege tekort, waarvan het zelf uh, nou ja, mede veroorzaker is. De eerste 130 ASML-woningen gaan er echt komen. Later dit jaar gaat de eerste scho de schop in de grond in Veldhoven. Nou, de chipfabrikant uh, kwam vorig jaar met de belofte om mee te betalen aan lokale bouwprojecten. Nou ja, het is natuurlijk zo dat uh, de, de huizen die worden gebouwd en dat is, uh, ja, dat is voor het personeel wat daar werkt. Mm. Dus dat doen we een beetje denken aan uh, de tijd van uh, Philips. Heb je dat ook nog gehad in. Uh, dat was destijds in, uh, in uh, Eindhoven. En een, uh, nou ja, de bouw moet dit jaar uh, uh, moet beginnen. En dat zal waarschijnlijk voor het einde van 2025 zijn uh, afgerond. Had het het beginnen? Oh, klaar. Ja. klaar. He, he. ja. Nou, aan de gang hè? Aan, ja. aan de slag. Aan de slag ik Hoppata. Ja. ja. Uh, ik heb weer een heel ander stuff Want dat is ook weer van die mensen die zijn dan een beetje dom. Niks. Oh, ik ga een selfie maken. En dan, uh, de, de mensen zijn dan... Uh, die hebben ook het idee van... Uh, dat ze zeer... Hoe zeg je, you only live once. En uh, dat ze denken dat niks hun kan deren. Maar dit was dus een man. En, en die had dus gewoon een lekkere slok op. En die wilde wel eens een foto maken naast een leeuw. <laughs> hij wilde een selfie maken met die leeuw. Oh? Nou, dat is heel erg jammer. Want uh, hij, uh, de, de, de leeuw die... Uh, de, ze ze zeiden ook... De man die sprong op een watertank. Klom het hek over. Hij sprong en viel echt voor de leeuw neer. Nou, de man heeft gewoon... De man is gewoon door de leeuw naar een hoek van het verblijf gesleept, waar hij hem in, in ongeveer tien minuten doodbeet. Nou, dan heb je tien minuten om je hele leven langs je voorbij te Oeh. zien gaan. <lacht> maar ja, onderzoekers van de politie hebben al geprobeerd... Een contact op te nemen met familieleden van het slachtoffer. Ja. Zullen ze eigenlijk toch wel even weten of je misschien wel mentale problemen had? Dan denk ik van, hoe dom ben je, weet je wel? En, dat so zie je maar, je moet dronken maten, moet je niet in de steek laten. En die doen af en toe rare dingen, want die willen dan misschien ook ergens inklimmen om over een hele hoge... Ze denken dat ze kunnen vliegen ook vaak, weet je. Mm. <laughs> en dan gaan ze vliegen... vanaf de Eiffeltoren of... Uh, oh. Oh, wie is daar beneden? En dan no. leiden ze te ver naar voren. Ja, nee. Het is maar uh, je moet zorgen dat, je, dat inderdaad iemand de bob is... En die dan gaat zorgen van... Hé, hey, doe even normaal jij. Ja. Dus, uh, <laughs> Goddam. Okay. Nou, alleen maar voeren, hè. Nou, dus, uh, nou. Ja, tien minuten? Ja, ja tien minuten. Oh. Nou ja, ik denk... Daar, ik denk dat hij misschien, uh, hij had misschien veel had gedronken. En dat hij misschien al flauw gevallen was van angst. Mm. Denk ik, dat is hoop ik voor hem. <laughs> ja. Dat de Leidersweg niet zo zwaar maar, is geweest. Een beetje dom. hè ja. Hij was een beetje dom. Oh. Maar ja. Nou ja, wat nog uh, ander leuk nieuws is. Uh, dat uh, ja, uh, Nederland schijnt nog altijd Europees zit Kampioen te zijn. Nou, dan zal je bedenken: van wat is zit kampioen? Dat, dat je ook een krent zit. Ja, ondanks allerlei beweegcampagnes in de afgelopen jaren zit, zitten de Nederlanders meer dan een kwart van werkende bevolking nog steeds langer dan acht en half uur per dag. Oeh, dat is best wel lang. Ja, maar toch? ja, zie een uh, picture jezelf op de bank en je zit een beentje. Je zit te kijken naar een of andere serie op tv. kom je er de eerste 30, 45 minuten kom je er niet vanaf. En het is maar goed dat je af en toe moet plassen. Want dan moet je toch even opstaan. En ja. je moet eventjes een kopje thee maken en dat soort dingen. Of als een aflevering is afgelopen, kan je dus even plassen. Of ja. wat drinken en even je benen strekken. Nou ja, wat wij tegenwoordig wel doen. Van, uh, uh, dan gewoon, <laughs> ik ben er heel gemeen in. Net een hele spannende scene <laughs> En dan denk ik, van, ik kan het niet aan. En dan zet ik me stil. En dan zeg ik van, ik moet even naar de wc hoor. En dan, maar dan, en dan ga je naar de wc. Ik denk, naast zet ik ook voor water op. Dan loop je een beetje dus te drentelen. En dan kom je, uiteindelijk kom je dan weer terug. En, maar het mooie is, dat als je na de hand dan een reclame hebt... dan kan je je zo doorspoelen... Dus dat is dan altijd wel weer handig. Oh. Maar uh, ik heb zelf. Ja, het is ook de leeftijd, denk ik, van dat ik die hele spannende. Ik kan het niet meer aan. Ik doe zo. Ik ga ja. zo zitten. En dan zeg ik. Uh, oh, het is niet echt dood, het is maar film. Ja. En dan vraag ik. Is dat voorbij? Is dat voorbij? En dan hoor ik wel geluid. Is dat voorbij? Dan een jaaltje over je hoofd. En dan, zeg, en dan hoor ik ja, het is voorbij. En dan denk ik. Oké, okay, ik kan okay, verder. We kunnen weer verder. Ja. Goed. Goed nou, ik heb nu. Een uh, uh, night like this. Nou, dat is dus geen horror night. Mm. Maar dit is dus. Uh, Carol Emerald en zij, uh, zij heb ik, ik heb haar dus ooit gezien toen uh, met de uh, bevrijdingspop. Oh leuk. Oh, dit klinkt niet als Cameron, Nee. Nou, wel prima plaat. Zeker. Was, dit was nou het nummer He said what van uh, Nothing But Thieves. Het leven heeft af en toe rare streken. <laughs> het is nummer 6 op de playlist en hij staat op nummer 2 op, uh, op het apparaat. Dus ik snap er helemaal niets van. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat was goed. Het was, uh, ik had dit nummer niet willen missen ja. in mijn leven. <laughs> Zeker. Hey, uh, we kijken naar. Nou, het is nu maart. Uh, nou, het is straks uh, voorjaar. En uh, nou, Nederlanders die, uh, zijn momenteel in overweging... of ze de komende maanden een bezoekje willen gaan brengen aan uh, Parijs. Maar als je dat gaat doen, dan uh, wordt er nu al verteld gezegd... dan kun je beter wat extra geld opzij zetten. Want in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen... komende zomer gaan tal van prijzen omhoog. Van toeristenattracties tot de metro. Nou, Oh ja. Dat wordt natuurlijk helemaal. Uh, dat gebeurt uh, gebeurt In Zandvoort gebeurt het als de Grand Prix hier is. Ja. Want dan dat zie je merk, gewoon met ja. kamers verhuren. Want ze zeggen al tegen mij ook van. Joh, we gaan gewoon even twee kamers verhuren. Je kan zo voor een weekend 3000 euro vangen. Ik denk ja. Maar ja, voor dat geld verwachten ze wel heel wat. En dat, uh, dat kan ik niet waarmaken, vind ik. Bizar, hè? <hijf> heel bizar. Heel ja. bizar. Maar uh, Parijs, uh, maar je hebt uh, ook Rotterdam. Uh, toen de tijd met het Songfestival, dat was natuurlijk ook een gekkenhuis. Ook. Maar uh, ik ben dus vorig weekend in Rotterdam geweest... en dan heb je dus nu de SS Rotterdam liggen. En dat is dus een enorme schip. En daar kan je dus uh, ook op slapen. Mm -hmm. Dat is toch wel 200 euro een, uh, een kamer, dat ja. wel. Voor een nacht. Maar uh, ja, je kan de kinderen meenemen. Er is een badje bovenaan en het is een beetje een Titanic-achter achter iets... En uh, ja, wij gaan daar binnenkort dan uh, met wat familie eten. Oh, okay. Om een feestje te vieren. Het okay. is erg leuk. Ja, dat is het, uh, het vijfde schip, zoals ze dat noemen. In dienst van de uh, Holland-America-Line. Ja. En ik werd wel horen fluisteren dat het zo was... van ze wilden het schip gaan slopen. Mm -hmm. En dat er toen een gemeenteambtenaar had gezegd... van, nou, ik bedoel, we, hebben, we kunnen hier toch een prachtig hotel van maken. En het was dan geschat op 4 miljoen. En dat scheen toch wel een stuk duurder geweest te zijn. Okay. We konden wel een nulletje achterzetten of zo. Zo is, uh, heb ik begrepen. Maar uh, het ziet er wel heel gelikt uit binnen. En uh, ik, ik kan u zeker aanraden... van ga er eens een keertje op het uh, promenadedek... eventjes uh, het Titanic-gevoel beleven. En, uh, en gewoon... Uh, ja, het is gewoon gaaf, zo'n boot. Ja, lijkt mij ook. Nog even terugkomen op het bericht van... de, de prijzen worden duurder in Parijs. Dat ja. is... Uh, ik heb even gekeken. Olympische Spelen... die zijn vanaf 26 juli tot 11 augustus. Dus uh, daarvoor ga... En daarna ga ook, maar tijdens als je er niks te zoeken hebt, ga niet. Maar het is wel de kans van je leven om een kaartje te proberen ja. te verwachten voor een van de wedstrijden. Ja. ja, maar als je niet geïnteresseerd bent, ja, als je niet geïnteresseerd bent in sport, dan uh, kan je ja. die periode maar beter niet. er is misschien altijd wel een sport die je wel leuk vindt. Dan ga je dan maar naar uh, bijvoorbeeld uh, de, de vrije oefeningen op de mat, hmm. weet je wel? Of uh, ijsgaatsen. is dat er ook bij? Of is dat alleen, dat alleen met uh, de winterspelen? Dat weet ik eigenlijk ik niet. Maar er zijn, er zijn genoeg spelers. Er is altijd voor ieder wat wil. En als je dan een wat minder uh, populaire sport hebt... die jij zelf wel heel leuk vindt... Oh, wat is, ik zie zelf ook bokkia staan. Of Boccia? Nee, ja. Ik heb geen idee wat ik dat ook is. Ik ook niet. En goalbal, is dat een soort voetbal? Ik een voetbal. Oh, dit wil ik wel zien. <lacht> dat lijkt me wel leuk. <lacht> blindenvoetbal. voetbal. Oh, wat gaaf. Nou, je <lacht> ziet dus gewoon... Er is echt van alles te doen daar en uh, ja we eens uh, niet aan het kijken oh bosia bo of bocchia bo bo ja het is een, een bal een werpsport ja. vergelijkbaar met Bols en petang dus met uh, uh, jeude de boule. ja ja Leuk. maar dan boven je machtigheid boven je boven je macht ga je dan uh, oh. aan werken ja? nee nooit van Grappig. Woord. nou wel grappig ja, ja. <laughs> nou ik heb weer een heel ander bericht jij bent klaar met het bericht van ja. parijs Ja. Uh, er is een man geweest een Vlaamse politicus en die uh, die heeft dus, uh, er is een onderzoek naar hem gestart. En hij is dus gewoon, echt 40 jaar lang heeft hij dus ge, ge, gespioneerd voor China. Mm. Hij woonde dus wel in de Verenigde Staten hoor. Maar uh, er was een undercover FBI-agent. En werd uh, had tegen hem gezegd dat hij, dat hij de Verenigde Staten noemde hij de vijand. Ja. Hij uh, deed zich voor als een conservatieve politicus. En hij mocht in de communicatie met Cuba hij mocht hij alleen spreken over het eiland. Dus hmm. Dat is wel apart. En oud-collega's van die Russia hebben al verteld in Washington Post... dat ze stom verbaasd waren dat de ambassadeur werd verdacht van spionage. Hij was echt charismatisch en ambitieus. En uh, ja, hij ris riskeert slechts tien jaar celstraf voor spionage. Dan moet je in Rusland doen, dan mag je naar Siberië. Oeh, yeah? nou inderdaad. Dus sinds 1981 zou hij al in dienst zijn bij de Cubaanse inlichtingsdiensten. En hij werkte dus voor het ministerie van Buitenlandse Zaken... Ik vind dat wel bijzonder hoor. Hmm. Nou, dus, dus dan merk je ineens dat je vader dat hij een spion is. Al veertig jaar. <laughs> dat is toch wat. Hè? Lijkt me wel heel... Uh, nou, ook, ook over, over zoiets bizars. Maar ja, het gebeurt. Het is nou eenmaal zo. Ja, ja, ja. Het is aanwezig. Ja. Prachtig Carol Emerald. A night like this. Oké, okay, we gaan op naar de tweede uur, 9 tot 10. Nog een klein uh, berichtje. A aanvechten gaat hij de boete van 380 euro zeker doen. Dat is een automobilist die uh, krapte achter het stuur aan zijn oor, maar werd tevens vastgelegd op, uh, op film op de A2, beweert. Nou ja, de, de, de, het resultaat van de bon was voor telefoongebruik thuis op de mat. Nou ja, de, hij heeft toegegeven op de foto die Tim had verstrekt aan, aan een uh, ja, organisatie. Lijkt het lijkt net alsof hij aan het bellen is, maar dat is dus niet zo geweest. Uh, hij was aan het krabben achter zijn oor. Het nou, is een twijfelgeval. En uh, nou, dan moet je geen boetes uitdelen. Anders krijg je negatieve aandacht door het algoritme zoals nu. al dus de softwareontwikkelaar. Het mm. is gewoon heel ja. bizar. Ja, ik had ook begrepen. en ik had hem ook ergens gelezen. dat hij zegt van ja, ik krabte met mijn rechterhand. terwijl ik ben links. Dus hoezo zou ik dan aan mijn oor krabben? Maar ja, het is wel. als je oor aan de andere kant zit. dan moet je wel met ja. de andere hand krabbelen. Ja. Dus, nou, we gaan uh, richting uh, het journaal. En uh, ik hoop dat er niet meer al te enge dingen zijn geweest. Ik zie nog hier op het scherm overstaan over die Navalny. Mm -hmm. En dat is gelukkig allemaal relatief goed afgelopen. Ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9.